Twee carnavalsgangers hebben de politie gisteren behoorlijk wat extra werk bezorgd. Op de A27 bij Nieuwegein belden automobilisten 112... toen ze een man in een auto zagen met, zo dachten zij, een vuurwapen in zijn hand. De politie zette de auto bij Werkendam aan de kant en ontdekte inderdaad een wapen. Het bleek nep te zijn. Op dat moment werd ook duidelijk dat de twee mannen in de auto op weg waren naar het zuiden... en dat het nepwapen bij hun carnavalsuitdossing hoorde.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 Nog een goede avond. Het rondje langs de velden beginnen we uh, op het kasteel. Sparta-PSV, Arman Afseroglouw. PSV begint kansen te krijgen in Rotterdam. De grootste was voor Bergwijn die vrij kon schieten. Maar de bal werd nog net voor de doellijn weggehaald door verdediger Hoed. En daarom nog steeds die verrassende tussenstand in Rotterdam. 1-0 voor Sparta. utrecht volle en die uitkant. Nog altijd 2-0 voor Utrecht, maar het had ook 3 of 4-0 kunnen zijn. De grootste kans was nog zojuist voor in een prachtige kombal uit de corner. Maar de redding van Diederik Boer was geweldig. Hij tikte de bal uit de bovenhoek en dus nog altijd 2-0 bij utrecht Pekswollen. Heracles Willem 2, Richard van der Maarden. Matige wedstrijd vanavond in Almelo. 1-0 voor de thuisploeg. Willem 2 heeft de kansen wel gehad, maar laat ze vooralsnog liggen. Straks nog twee wedstrijden om kwart voor negen. Heerenveen tegen Rode JC en AZVVV. Er wordt getennis. Nederland tegen Amerika. Nou ja, nee, Amerika ja. tegen Nederland moet ik zeggen. Venus Williams tegen Aranza Reus. De tweede set, Marcella Mesker. Ja, het is 2-2 uh, in de tweede set. De eerste set, dus 6-1 naar Venus Williams in 26 minuten. Nu zijn ze 24 minuten onderweg. En het staat gelijk. Dus dat is in ieder geval hoopvol. Het spel nog niet helemaal. Maar wie weet... ...met Walk of Life. Hoe lang kan de hekkensluiter een voorsprong verdedigen... ...tegen de koploper? Arman Het begint wel lastiger te worden, hoor. dat, dat merkje aan Sparta... ...die moet uh, steeds meer energie geven om die aanvallen van PSV tegen te houden. Het is 1-0 voor Sparta na 24 minuten. Die zo verrassende tussenstand hier op het kasteel... ...door de mooie kopbal van Kenny Dougal. Zijn eerste goal van het seizoen na een voorzet van Van Moorsel En hij stuurde die bal prachtig met zijn hoofd richting de verre hoek. Technisch knap gedaan, waardoor Zoet kansloos was. Die liep nog wel naar die hoek toe... Maar die bal was zo precies in het hoekje. Viel echt in het zijnet. Ik dacht zelf eerst dat hij dat er niet in zat. Want hij viel echt in dat zijnet. Maar net aan de goede kant van de paal. En dus is het 1-0 voor Sparta. Dat nu wel een hoekschop mag nemen aan de rechterkant. Dat doet ook Bronjo. Maar die bal wordt bij de eerste paal weggehaald. Door uh, Steven Bergwijn. Die bij hoekschoppen de eerste paal moet afdekken. Ingo is er wel voor Bronjo. Maar die laat het over aan uh, Frederik Holst. Nu even Sparta weer. Dat gebeurt niet al te vaak na die goal. Dat zij eruit komen van de eigen helft af. Holst beweert dat hij nu wordt tegengehouden door Bergwijn. En daarom de bal niet kan voorzetten. Nijhuis wil daar niet in mee. Holst beklaagt zich bij de grensrechter. En als Nijhuis dat ziet, rent hij snel, snel naar Holst toe om even uit te leggen dat dat niet de bedoeling is. Ja, je zou toch zeggen dat spelers inmiddels wel weten hoe Nijhuis fluit. En dat hij voor dit soort momentjes, want ik ken scheidsers die hier wel... ...een vrije trap voor geven. Er wordt wel degelijk een blok gezet door Bergman ...dat hij dat gewoon door laat gaan. En zolang hij dat consequent doet... ...weet iedereen op het veld waar hij aan toe is. En dat doet Nijhuis nee, vaak wel gewoon 25e minuut. 1-0 Sparta. En Sparta wint nu een kopduel in de middencirkel... ...maar krijgt de bal niet in de ploeg bij Friday. Maar goed, PSV weet de bal ook niet lang in de ploeg te houden... ...want hij wordt heel snel naar voren getrapt richting De Jong... ...die goed hersteld lijkt... ...van die ongelukkige landing... ...na een minuut of 6, 7... ...toen hij op de grond lag, toen scoorde Sparta... Maar hij kan in elk geval weer verder. Is nog niet heel gevaarlijk geweest, Luc de Jong. Maar dat geldt voor meer spelers van PSV. Alleen Bergwijn was dichtbij een doelpunt. Kreeg een goede schietkans. Maar schoot de bal op het lichaam van verdediger Hoed. Nu probeert Sparta opnieuw in de aanval te gaan. Via Van Morsel. Belangrijk dat hij terug is voor Sparta. Maar hij krijgt de bal niet echt lekker aangespeeld. En daar weer de overnaam van PSV. Veel Fans van PSV in het uitvak dat helemaal vol zit. Al uitgedost in uh, Carnavals outfit. Het is een uh, onderbreking van het carnavalsweekend in Lampengat in Eindhoven. En ja, een overwinning van PSV zou wel helpen om de goede sfeer overeind te houden. Wel, als PSV zou verliezen, dan wordt het vast ook wel gezellig in uh, Eindhoven. Daar uh, vertrouw ik die mensen wel in. Nu Ramselaar voor PSV. Niet buiten het 16 meter, iets van Sparta. Bal gaat naar Arias. Die geeft de bal voor richting Mauro Junior... Die verliest het wel, Maar hij blijft een beetje hangen, die bal. Daarom moet Sanne Fischer toch aan de bak voor Sparta achterin. Krijgt de bal niet lekker weg. Hendricks vangt op voor PSV. Handig balletje richting Luc de Jong. Die wint het duel van Hoed. Probeert ook te schieten. Wordt dan gehinderd door Hoed. Maar niet voldoende voor Nijhuis om een overtreding te fluiten voor een overtreding. Dat zou de penalty zijn. Maar nu krijgt Sparta de bal uiteindelijk wel weg. En kunnen ze misschien zelfs counter. Als Van Moorsel snel is, dat is hij. Krijgt de bal bij Anach. Doet nog iets te langzaam. Daardoor heeft PSV genoeg mensen terug. De aanval gaat toch wel door voor Sparta. Nu niet meer. Want Brunette onderschept de bal van Aanag. Toch weer Bronjo. Aan de rechterkant. Er zit wat tempo in deze aanval. Bronjo die kijkt. Maar speelt wel uiteindelijk toch terug. Richting Kenneth Dougal. De man die de score opende. En uh, het enige goal. De enige doelpunt. Tot nu toe maakt in deze wedstrijd. 1-0 voor Sparta tegen PSV. Utrecht staan met 2-0 voor Andy. Paxol is vanavond met carnaval uitgedost als verliezende ploeg. En dat is uh, goed gelukt, die uh, uitdossing. Want uh, vandaag is het uh, weinig tot niets. Het is een veel sterker FC Utrecht. En die 2-0 is nog een magere afspiegeling van het verschil tussen beide ploegen en het gaat dus niet goed met Peck Zwolle en John van Schip Volgende week Ajax thuis uh, dus uh, en in deze matige periode waarin eigenlijk alleen de wedstrijd tegen Heerenveen een hoogtepuntje was voor het team dat zo sterk gestart was aan de competitie er zal uh, snel weer eventjes uh, wat anders moeten gebeuren bal gaat richting in van de tot nu toe Misko bij uh, Peck Zwolle. dit seizoen was een uh, goede spits in de Jupiler League maar bij Peck Zwolle nog niet veel van gezien bal gaat over de zijlijn. via en dan mag er gegooid gaan worden door Pek Wolle. We zitten al in de 87e minuut. 2-0. Doelpuntenmakers voor rust allebei. Kerk en Labiat. Labiat al gewisseld voor Gertler. De, winnaar, de man van de winnende afgelopen woensdag tegen Sparta. En... Uh... Nu geprobeerd, ja, via Particek komt de bal aan de rechterkant bij Ehisi Mouet terecht. Maar die wordt van de bal afgelopen door Van der Marel, levert nog een hoekschap op. Nou, als het nu heel snel gaat, als deze bal erin gaat, dan zou het nog iets kunnen worden voor Pek Het zou tegen, de, uh, tegen het spel in zijn, maar toch uh, eens kijken of dat uh, gaat lukken. Vanaf de rechterkant neemt Namli de... Uh, de... De, de, de hoekschop vanaf de rechterkant. Ja, daar staat iemand even tussendoor. En dan wordt de bal overgekomen. op Particek. Dat was een grote kans. De hoekschop vanaf de rechterkant van Amni op het hoofd van Particek. Maar hij komt over. Ik denk dat het een van de laatste mogelijkheden voor Pax Wolle is. 88ste minuut. Utrecht leidt met 2-0 tegen Pax Hoe lang is het bij jou nog te spelen in Almelo, Richard? Nog uh, zes minuten. En ik denk uh, twee, drie extra minuten misschien nog Vincent voor mij wordt die matchwinnaar ja of nee 1-0 nog altijd voor Herakles wordt wat grimmiger in dit duel en de tijd begint natuurlijk nu serieus te dringen voor Willem 2 dat Zojuist weer twee kansen heeft gekregen via El Hankouri De invaller gepasseerd voor deze wedstrijd met een inzet van dichtbij. miste die toch weer. Heerkens nu met de bal even onder de voet doorhalen. Een minuut of uh, vijf dus nog tot aan de extra tijd. En Willem II diep op de helft van Heracles aanbeland. Maar het baltempo zoals eigenlijk de hele tweede helft ligt laag. Nu gaat... Uh, Elhang een beetje uitwijken naar de rechterkant. Maar zit daar uh, Prupper tussen. Bal gaat over de zijlijn. En dan komt er een ingooi. Zojuist trouwens bij die inzet van Elhang werd er uitstekend verdedigd. Door Wuitens. Dat moet ook uh, gezegd worden. Een van de weinige verdedigers die er nog over is bij Herakles. Want het was echt puzzelen voor Stegenman, Ondanks uh, dat uh, Herakles echt gehavend aan deze wedstrijd begon. Heeft Willem II weinig afgedwongen. Dit uh, doet Kuwas dan uh, weer niet goed. In een omschakelmoment voor Herakles Vermeij. Was mee naar voren geslopen, maar eh, makkelijk voor Matthijs Branderhorst om die bal te plukken. En zo heeft Willem II dus weer mogelijkheden om eh, een aanval op te bouwen. Dat gebeurt via Rienstra, bal naar de linkerkant. Twee keer gewisseld inmiddels door Van der Looy El Koery gebracht en Loewers. Nu komt de voorzet. Vanaf de rechterkant moeten de spelers van Willem II daar de lucht in. Maar het duel wordt gewonnen door Prupper. Het gaat wel ten koste van een hoekschop. Nog een minuut of vier en er komt ook een wissel aan bij Herakles. Het zit bijna een half uur op op het kasteel. Arman Afseroogloep. Ja, en PSV stelt toch teleur, hoor, want er was even een periode van een paar minuten... dat PSV wel wat meer kansen kreeg. Het staat 1-0 voor Sparta. Maar ja, nu is het toch weer al oh, tien minuten zo dat PSV amper meer gevaarlijk weet te worden. En dat is toch wel te weinig wat PSV nu brengt in het eerste half uur... tegen de nummer 18 van de Eredivisie. Verwacht je niet dit spelbeeld. Namelijk dat Sparta gewoon gelijkwaardig is aan PSV. En die voorsprong, 1-0. Die is misschien niet helemaal verdiend. Een beetje een toevalstreffer, Maar helemaal onverdiend is hij nou ook. niet. het is niet dat PSV drie klassen beter het is. Nu een schot van Mauro. Bal is van richting veranderd door de hand. Van Sander Fischer. Dat heeft Nijhuis gezien. Maar oordeelt dat Fischer daar niet zoveel aan kon doen. Want kan die hand niet wegtrekken. belandt gewoon in de handen van doelman Janni Hoed. Doelman van Sparta die het daar goed doet. Na de winst stop natuurlijk de besuren bij Kortsmit. Die er niet bij is. En Hoed vervangt hem prima. Ingooi nu voor Spak. Voor PSV aan de linkerkant. Via Brenet. Het is prachtig om te zien hoe dik Advocaat aan het coachen is. Al de hele eerste helft. Dik een half uur staat hij daar in zijn coachvak. Zo druk gebarend richting iedereen. Met die onvermijdelijke grijs-berge sjaal om zijn hals geknoopt. Hij is uh, actief, hij is energiek, hij is boos, hij is uh, ontevreden. Maar toch staat zijn ploeg voor. Met 1-0. Dus zal hij toch wel een heel klein beetje blij zijn. Dat neem ik dan aan. In tegenstelling tot zijn trainer aan de overkant. Philippe Cocu. ziet dat zijn ploeg opnieuw worstelt. Tegen een tegenstander uit Rotterdam. Zoals PSV dat uh, afgelopen week ook al deed. Toen thuis tegen Excelsior. Toen wonnen ze wel met 1-0. PSV hield vier van de laatste, wedstrijd, vier, vier van de laatste zes wedstrijden de nul. Maar dat is nu in elk geval al niet meer gelukt. Zoet heeft de bal alleen een keer moeten ophalen. Die kopbal van Kenny Dougal. Die in de goal van PSV belandde. Vrije trap nu voor Sparta aan de linkerkant van het veld. Tegen de linker zijlijn aan. halfweg de eigen helft. Janik Hoed stuurt uh, Miguel Nelon weg. En zegt dat hij die vrijheid zelf neemt. Ik zie ondertussen even dat in 32 minuten voetbal drie in totaal is gefloten voor twee overtredingen. Nul voor Sparta en twee van PSV. En dan weet je eigenlijk, oh, Ronald, wie de scheidsrechter is. Dat kan niet, niemand anders dan Bas Nijhuis zijn. Ja, want die laat heel veel doorgaan. utrecht Peck, uh, Andy. Bijna klaar, Ja, bijna klaar. Nog twee minuten voorzet. Nou, die moet erin. Nee, gaat er weer niet in. Enorme kans voor Nicola Ferre, de Argentijn. Verdediger. Mee naar voren gegaan bij, uh, bij Pek Wolle. Maar uh, hij kreeg hem er niet in. Ja, daar ben je verdediger voor. Dat was wel een goede voorzet vanaf de linkerkant van uh, Ondaan. Die goed invalt, maar het levert helemaal niets op. We zitten in de extra tijd, die is al bijna anderhalve minuut verstreken. Anderhalve minuut van de drie minuten die we in totaal krijgen van scheidsrechter Renold Wiedemeyer. En dan gaat Utrecht drie belangrijke punten pakken. Komen op 38 en dan maar twee, één punt achter Pek Zwolle. Pek dat dus in een slechte periode zit en dat is vanavond gebleken. Want ze waren duidelijk de mindere van FC Utrecht. We zitten echt in de laatste minuut nu, bal voor Pek Zwolle. Thomas die een van de weinigen was. Die nog een voldoende scoort bij Peck. Heeft de bal teruggespeeld door Boer. Ook al voldoende overigens voor hem. En dan gaat de bal nog één keer naar voren. En uh, uh, Quincy Wenig speelt de bal dan even terug. Krijgt hem uh, terug in de diepte. Nou, nog een mogelijkheid voor Peck Swolle. Gaan ze dan nog een erentreffer maken. Het zou me niet verbazen. Want ze krijgen een penalty. En dan zitten er twee van de drie minuten extra tijd zitten erop. Weenig wordt even aangetikt door Lewin. Levert een penalty op. Het is veel te laat natuurlijk voor Peck Swolle, Maar toch... Dan ziet het er allemaal iets dragelijker uit als die 2-1 erin gaat. Die staat daar bij de penalty... Het is Mustafa Saimak. Hij is al topscorer van Pexvolle met acht doelpunten. En hij gaat de penalty nemen in de slotseconde van deze wedstrijd. Jensen gaat op zijn lijn staan. Wordt door Wiedermeijer precies neergezet. Je moet op de lijn blijven. Niet te vroeg bewegen. Saimak mag hem nemen. Met rechts zijn aanloop. En hij schiet hem hoog in het doel. Het is 2-1 en nu snel de bal gaan halen. Dan krijg je van die leuke tafereel Dat ze heel snel die bal willen hebben. Ja jongens, jullie zijn toch een minuutje of twintig te laat met die 2-1... Het is 2-1. die stuurt ze nog even terug. En Frère legt de bal op de middenstip. Zodat Utrecht hem snel kan nemen. Maar die van Utrecht die denken van jullie kunnen we wat. We gaan heel rustig die bal nemen. En dan gaan we hem, die laatste paar seconden die er nog zijn gaan we bij ons houden. En dat doen ze nu. En dan zegt Wiedermeijer het hoeft niet eens langer dan twee seconden. Want hij fluit af. En zo is het einde bij FC Utrecht. Pek het doelpunt voor Pek Maar wel de overwinning voor Utrecht. 2-1. Wat is er bij jou in de tussentijd allemaal gebeurd, Armand? Weinig, want uh, er was een uh, blessure bij Lozano. Opnieuw zo'n incidentje waarbij uh, de scheidsrechter besloot geen vrije trap toe te kennen. Nu aan PSV. Fischer gaf een knietje aan Lozano. Dus knie tegen knie. En Lozano had er erg veel last van. Moest even opgelapt worden. Staat nu wel weer binnen de lijnen. En PSV in de aanval. Een aanval met potentie. Een aanval in hoog tempo. Voorzet van Brenet. Lastig weggekopt door Fischer. Waardoor Bronjo toch aan de bak moet om die bal helemaal weg te krijgen. Schiet hem zomaar in de voeten van Hendrix. Het staat 1-0 voor Sparta. Door het doelpunt al vroeg gemaakt. Door Loza niet door Lozano. Ik zeg Lozano omdat ik hem nu weer op de grond zie liggen. Doebal maakte de goal. En Lozano heeft echt pijn. En ik vrees voor PSV. Dat hij niet meer verder kan. Want je gaat niet eerst liggen om vervolgens opgelapt te worden. En daarna nog een keer te gaan liggen als je echt verder kan. En Lozano ligt in het 16 meter gebied van Sparta. Terwijl PSV de bal heeft met de handen voor zijn ogen. Ja, Philippe Cocu die zegt nu ook tegen zijn spelers. Tap die bal nou uit. Want dit duurt eigenlijk te lang. En we spelen met 10 tegen 11. Ja, je ziet de frustratie eraf. Druipen bij Cocu. En daar zijn die verzorgers weer. Weer voor Lozano. En dat is toch de belangrijkste man bij PSV. 13 goals. Zes 6 maar hij ligt geblesseerd op de grond. Last van zijn knie. Na 35 minuten staat Sparta met 1-0 voor tegen de koploper. En het is ook nog maar de vraag of hun speler verder kan. We hadden het al heel lang over die call van van mij. En die blijft belangrijk, Richard. Ja, die uh, is goud waard, zou je bijna zeggen. Want Heracles uh, doet het niet goed de laatste tijd. Zes punten uit de laatste negen wedstrijden. Maar het is nog steeds spannend. En dat heeft uh, te maken met gemiste kansen aan de kant van uh, Heracles. Kuwas was er uh, dichtbij bij de 2-0. En zojuist Mo Osman, de invaller, had hem ook moeten maken. Aan de andere kant Willem II genoeg, genoeg kansen gekregen op uh, een goal. En dus op de gelijkmaker. Ook Betje was er in de eerste helft natuurlijk uh, het meest dichtbij. Die enorme blunder van dichtbij. Hoe krijg je hem naast? En in de tweede helft heeft dezelfde ook Betje ook een kans gekregen om een goal te maken. Uh, El Kouri was er dichtbij. Kroeks was er natuurlijk dichtbij met die geweldige reflex nog van uh, Castro. Met andere woorden, Heracles houdt stand in een toch uh, matige tweede helft. Ik beschrijf veel kansen, maar het was onnauwkeurig aan beide kanten. Veel mensen achter de bal van de Looi die pas laat aanvallend is gaan wisselen. En u hoort het op de achtergrond. Het publiek begint... Te zingen, te klappen, te schreeuwen. Het is blij met de drie punten als ze hier tenminste gaan komen. We zitten inmiddels diep in de blessuretijd. En de spanning is er dus nog steeds. Met een lange trap nu van Castro. Dan gaat Loewes daar half onder de bal door. Maar herstelt zich uitstekend. Kuwas moet er dan achteraan. Was dus heel dichtbij met een uitstekende actie. Stuurde die Meisner naar het bos in. Maar een fantastische reflex van Branderhorst. De keeper van Willem II. En zo is het dus nog steeds 1-0. En lijkt... Vincent mij inderdaad de matchwinner te gaan worden. Vanavond in Almelo. Latschman heeft de bal weer opgebracht richting het middenveld. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Daar is Heerkens. Trekt naar binnen. Is Peterson daardoor kwijt. Gaat nu ook richting het strafschopgebied. Maar daar is het heel druk in het midden. En wordt de bal simpel weggehaald door Prupper. Die gebaart dan met beide armen allemaal van die goal af. Willem Twee zal... De bal er denk ik nog een keer gaan inpompen. Nee, het gaat naar de rechterkant over de flanken. Daar waar iets meer ruimte ligt natuurlijk. Heracles staat inmiddels ook klaar om nog een derde wissel te gaan plegen. Ik ben benieuwd of hij er nou gaat komen. Gladon staat daar. Natuurlijk ook om de tegenstander nog even weer wat uit de concentratie te halen. Om wat extra seconden te winnen. Gladon vijf goals gemaakt. Maar de laatste weken niet vaak weer in de basis. Vermeij krijgt in de punt van Havel avond de voorkeur van Sean Stegeman. 6-1 was het afgelopen woensdag in Breda. Tegen een Oorwassing voor Heracles. Maar een aantal dagen later heb je dan dus de kans om dat te herstellen. En dat lijkt te gaan lukken. Maar ook Betje paast de bal naar de linkerkant. Komt daar nog een schot van Kroes. Dat gaat raak links over het doel bij Castro. En zo zijn er weer. Wat seconden voorbij. Sterker nog, het is afgelopen in Almelo. Gladon hoeft er niet eens meer in. Want Heracles wint. Pakt eindelijk weer eens drie punten. En Willem 2, dat blijft in de problemen. Heracles is denk ik toch wel de terechte winnaar op basis van een goede eerste helft. Niets mindere tweede helft. 1-0 is de eindstand. 2-2 was de laatste tussenstand die we hoorden bij Venus Williams tegen Rus Marcella. Ja, 4-3 nu voor Venus Williams. Ze heeft de break in handen. Ze serveert. Gamepoint nu voor 5-3. Maar uh, Rus wel iets beter in de wedstrijd gekomen hoor. Een paar mooie punten gezien. Een paar goede backhand returns. Een uh, paar goede lange rallies. Waarmee ze toch uh, de puntjes van uh, Venus Williams uh, afsnoepten. Maar ja, de power hè, van de Amerikaanse. Vooral als die service van uh, Williams loopt. Wel wat minder in deze set 2 dan in set 1. Daardoor uh, zit Rus er wat dichterbij. Maar als die service komt, dan kan ze de power... Spelen. En nu ja. maakt ze ook uh, die achtste game in de tweede set. En wordt het 5-3. En is Amerika één uh, game verwijderd van uh, ja, het eerste punt. Uh, de eerste overwinning in deze ontmoeting. Trouwens, nog even terugkomen. Het is dus de duizendste wedstrijd voor Venus Williams als uh, proftennister. We vroegen even, ja, hoe zit dat nou met die voetballers? Hè? Ja. 687 wedstrijden heeft Pim Doesburg, ooit in de Eredivisie in Nederland uh, gespeeld. Maar ja, dat is Eredivisie. Jij telt alles mee, hè? Je telt ik tel iedere Fat wedstrijd Cup mee. En, en... Een toernooi is uh, vijf wedstrijden, vier, vijf wedstrijden. Een Grand Slam is zeven wedstrijden, dus ja, dat tikt natuurlijk aan. En uh, ja, voetballers, één wedstrijdje per week, hè? Dus Ja, ja maar de Beker en de internationale wedstrijden van Pim Doesburg... dus ik denk dat die, uh, nou, die zal toch niet ver van die duizend afzitten, denk ik. Nee, en uh, heel wat, uh, wat jaartjes ook uh, meegedraaid. Dus uh, alle hulde ook uh, voor hem, net als voor uh, Vinus. Voor Naar Arman gaan. We. Het is een prachtige gelijkmaker van PSV. En hij komt van Steven Bergwijn. Hij krult hem schitterend binnen. De bal gaat richting de kruising van met buiten de 16. En er zit nog wel een handje aan van doelman Jannik Hoed. Maar het is onvoldoende om die inzet van Bergwijn uit de goal te houden. Zo is er de gelijkmaker in de 41ste minuut van PSV. En dat net na een corner van Sparta aan de andere kant. Een corner die bijna de 2-0 opleverde. Maar hij gaat erin aan de andere kant. Advocaat woedend omdat hij vindt dat er een overtreding wordt gemaakt op Kenny Dougal. En daar kan ik wel inkomen want Mauro die geeft toch wel een duwtje. Hij verovert op die manier ja, alles de bal. Van hij, juist, hè? Ja, zo komt hij bij Bergwijn. Die schiet hem fantastisch binnen, maar het is een overtreding. Hier komt Sparta weer aan de andere kant met de bal richting Friday. Ja, alles mag van deze scheidsrechter Het levert vaak leuke wedstrijden op, maar dit is een overtreding. Hij geeft hem niet en dus is het 1-1. En de uh, advocaat is inmiddels weer gekalmeerd. De spelers van Sparta die stoppen ook maar met protesteren. Ja, die scrimmage voor de goal naar die hoekschop, dat was... Uh, hele kieler, kieler voor Jeroen Zoet, want die bal ging de lucht in en bleef vervolgens wat hangen. Waarna Dougal van heel dichtbij kon schieten, maar deed dat wat ongecontroleerd en wild. De bal ging over. En aan de andere kant dus die treffer van Steven Berglijn, zijn vierde van het seizoen. En toch wel een van zijn mooiste. Hij heeft ook een prachtige gemaakt tegen FC Utrecht, Herinner ik me nog, maar deze mag er toch ook wel zijn. Terwijl Sparta inmiddels weer de bal heeft en het carnaval nu terecht is losgebarst in het vak vol PSV'ers. Ik denk de nodige Prinsencarnaval daar ook weer zie staan, zie hossen. En bij Sparta zijn ze allemaal wat stiller geworden. 42e minuut inmiddels, 1-1. Bij een overwinning zou Sparta gouden zaken doen. Want dan gaan ze twee ploegen voorbij op de ranglijst. Klimmen ze naar de 16e plaats. Of dan uh, gaan ze natuurlijk één ploeg voorbij naar de 16e plaats. Dan staan nu 18 Nee, toch twee. Ik moet wel rekenen. Doet goed. Ja, Sparta heeft in ieder geval de bal. Want Twente en Rode staan op 16 punten en Sparta op 14. Sparta heeft achterin de bal. bal gaat naar Sander Fischer. Nog drie minuten tot het eind van de eerste helft. En het is 1-1 op het kasteel. Nog één vraagje. Want dit ja. zou geen situatie zijn waar de videoscheidsredder zou kunnen ingrijpen. Hè? Uh, nee, het waren penalties buiten spel en rode kaarten, dacht ik toch. Hoewel, nee, elke goal wordt ook geïnspecteerd. Elke goal wordt standaard geïnspecteerd. Meen ik met dat dus is een overtreding die eraan vooraf gaat. Ja, en dit is een, dit is een moment dat vooraf aan een goal. Dat is natuurlijk ook het moment uh, bij uh, Willem II tegen Roda in de Beker. Die handsbal van Rosheuvel, waardoor die goal werd afgekeurd. Dat was ja. ook een moment dat voorafging aan een goal. En ja. toen greep de videoscheid zich erin. Dus het zou nu ook kunnen als hij er was geweest. Maar die is er niet. Oké, okay, bedankt.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 She said the world's just a puppy and the door's double locked So why you gotta worry me for Now he left a hole in my heart A hole in a promise A hole on the side of my bed Oh, now that he's gone, well, life carries on And I miss him like a hole in the head Well, sometimes you can't change and you can't choose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 Where well, we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where well, we've got holes, we've got holes, but we carry on. We got holes we Passenger. Het in our lives. Where we've moet je We've got gaten hebben, we carry on holes van passenger het is ja, dat is zeker waar. Die blessuretijd is nogal lang. Dus dan moet Sparta extra lang oppassen. Vier minuten maar liefst. Het staat 1-1 inmiddels op het kasteel. Gelijk maken. Een hele fraaie van Steven Bergwijn. En vier minuten extra vanwege een hoop blessurebehandelingen. Luc de Jong onder andere en uh, Irving Lozano ook. Die toch wel weer verder kan spelen. Hoewel het er echt op bleek dat hij niet meer door kon, maar... Hij zag zo'n traditioneel golfkarretje, wat ze hier nog hebben, waar geblesseerde spelers op weggedragen moeten worden. Toen hij dat zag, stond hij opeens heel snel weer op en kon hij verder. Daar zal ik nooit op gaan liggen, dat leek eruit te spreken. PSV inmiddels in de aanval, ja. Dat zal eens dus niet in de extra tijd van een eerste helft. Nu aan de linkerkant, via om Ramselaak 16 meter goed inlopen, de voorzet gaat richting Luc de Jong. Die kon niet tot koppen en nou, komt blijkbaar wel tot koppen, want hij raakte bal als laatst. En via hem gaat hij over de achterlijn. Is het een doeltrap voor Sparta? Sparta dus uh, furieus over die gelijkmaker van Bergwijn. Omdat zij vonden dat uh, Mauro een overtreding maakte. Toen PSV die bal probeerde te heroveren. En ja, ik zag dan aan de andere kant van het veld de situatie waarbij Nederland ongeveer hetzelfde deed als wat Mauro deed aan de andere kant. En daar floot Nijhuis dan weer wel voor. Ja, dat helpt allemaal niet mee om de woede van uh, Sparta te bedaren. Maar ze zullen ermee moeten leven. Nu Sparta toch weer eens in de aanval aan de rechterkant met een lastige bal richting Bronjo. Die kan hij ook niet binnenhouden. Ingooi voor PSV aan de linkerkant van het veld. Ja, als ik naar de schoten op doel kijk... dan zie ik dat uh, die 1-1 tussenstand wel waard is. Want Sparta heeft twee keer op doel geschoten. Of twee keer geschoten, één keer gescoord. En PSV maar liefst elf keer geschoten. En één doelpunt gemaakt. Want ja, de meeste schoten van de Eindhoven naar een eerste helft... die gaan allemaal naast over of worden geblokt. Dus ze proberen het wel, maar het wil allemaal net niet lukken. En bij Sparta zijn ze gewoon heel efficiënt nu. Misschien wel weer met Bronjo als Brenet uitgeleid Bronjo door kan. Bal gaat richting Friday. Die komt er niet aan. En zo kan PSV toch uitverenig in de vierde minuut van de extra tijd. Zit er bijna op. Die eerste helft. Als Luc de Jong de bal heeft aan de linkerkant, Die loopt hem zelf over de zijlijn. Is ook weer voedend op Nijhuis. Gooit de bal vervolgens weg. Ja, dit is een gele kaart zou je zeggen. In de ogen van Nijhuis. Want meestal als spelers zo boot reageren dan geeft hij een kaart. Dat doet hij nu niet. Koku gaat ook gelijk naar de jong toe om te zeggen doe rustig. Het is natuurlijk weer de aanvoerder van PSV en afwezigheid van Van Ginkels. PSV heeft de bal in de moment, dus wat we wel weer terug uit de ingooi van Sparta. Want die krijgen ze niet lang in de ploeg. Via Mauro en uh, Dougal gaat hij over de zijlijn. Nu weer een ingooi voor PSV. Het zal de laatste actie zijn van deze eerste helft die bij Vlagen leuk was... Want er gebeurt van alles. Niet zozeer dat het voetbal nou zo goed is. Maar het is wel een wedstrijd die van incidenten aan elkaar hangt. En dat levert vaak ook wel amusante vertoningen op. En dat is vanavond in Rotterdam opnieuw zo. Nog één actie voor PSV misschien. Arias, die er door is aan de rechterkant. Nog een tikje richting hoed. Of glijdt hij gewoon uit? Hoe dan ook. Hoed tikt de bal weg. De overtreding was op Chabot. Of die gleed misschien uit hoed. De doelman schiet de bal weg. In de handen zomaar van de scheidsrechter Bas Nijhuis. Die heeft gefloten voor het eind van de eerste. Op. Doegal over de score al heel vroeg in de wedstrijd. Na zes minuten de gelijkmaker was een stuk mooier dan die openingsgoal van Doegal. Want Bergwijn schoot de bal prachtig in de kruising. 1-1 de ruststand Sparta-PSV. Het tennis in Amerika. Hebben we nog een kans? Of zit de eerste partij er al op, Marcella? Het is afgelopen. Venus Williams 6-1, 6-4 in 1 uur en 21 minuten spelen. Het tweede set was aardiger van Aranska Rus. Ze bleef steeds één breek achter. Maar ja, hield toch nog een beetje de druk vast. Maar al met al was het eigenlijk een kansloze partij. En eigenlijk ook geen goede partij. Ik zit even te kijken naar die cijfertjes van Venus Williams. 27 fouten en maar 9 winners. Dat is een heel negatief saldo. Ook voor de nummer 8 van de wereld, Venus Williams. Maar goed, het maakt niet uit. Ze krijgt maar vijf games tegen. En ze zet Amerika op een 1-0 voorsprong in deze ontmoeting. En dus is het dadelijk aan Richelle Hogenkamp. Onze nummer 1, uh, dit uh, team. Om uh, tegen Coco van de Wey uh, dan maar uit te halen. Hogenkamp 108 op de ranglijst. Coco van de Way, nummer 17. Vorig jaar halve finalist op de US Open. Dus ook dat zal een zware opgave zijn. Maar ik denk wel... een uh, een partij die wat uh, dichter bij elkaar en, uh, zal zitten dan Venus uh, Williams en Aranska Rus. Amerika dus op 1-0 tegen Nederland. Marcella, je had het eerder over Serena Williams... Uh, uh, die haar eerste echte partij gaat spelen. Ze heeft toen vlak voor de Australian Open... nog een soort van uh, demonstratiepartij uh, gespeeld. Daarna helemaal niks meer. Nee, nee, ze zou de Australian Open spelen. Maar zoals dat dan zo vaak gaat, ja vlak voor het uh, toernooi, heeft zich teruggetrokken. Uh, en uh, ze heeft te kennen gegeven dat ze in maart haar rentree gaat maken bij Indian Wells en Miami. De grote toernooien daar. Maar ineens is ze dus in dit vetcup team. Staat ze hier opgesteld uh, bij de loting in het dubbelspel. We dachten ze gaat waarschijnlijk ook singelen. He, toch eventjes uh, in uh, het wedstrijd tennis weer komen. Maar nee, dat is misschien toch nog een Stapje te ver. Dus ze heeft dus nog geen officiële wedstrijd gespeeld sinds de geboorte van haar dochter Alexis Olympia, die vol trots op de tweede rij zit achter het Team USA. We gaan uh, voorbeschouwen naar het voetbal. AZ VVV begint om kwart voor negen. Ja, AZ eigenlijk de ploeg met het leukste voetbal tegen VVV. En die wil ik eigenlijk maar gewoon het effectiefste voetbal noemen, uh, Chris Wobben. Ja, maar de effectiviteit was er afgelopen woensdag niet toen VVV een totale off day had. Zoals Mauri Stijn al zei, ik kon na één minuut al zien dat het een verloren wedstrijd zou gaan worden. En dat uh, was ook zo. 3-0 was de nederlaag in Tilburg voor uh, de Venlo-Naren. Die niet zo heel snel in paniek raken. Wel een aantal wijzigingen bij de gasten uit Venlo die hier maar één keer in de Eredivisie wisten te winnen. Eén keer in... Uh, nou, hoeveel wedstrijden hebben we het dan over? Genoeg in ieder geval. Elf in totaal. Acht overwinningen leverde het op voor AZ. Een aantal ruimen zaten daartussen. De wijzigingen dus bij de gasten uit Venlo. Het zijn er een aantal. De opvallendste is eigenlijk de basisplaats voor Romeo Kastelen. Al vier keer viel hij in. Hij mag nu beginnen op rechts. En hij doet dat voor Opoku die op de bank is gezet. Moreno Rutte start ook vanaf rechts. Welzaar de rechtsbackpositie voor Tristan Dekker. Danny Post keert terug midden mid. Na een schorsing hij gaat weer starten. En Damien van Brugge door een, schors... door een blessure van Promes. Hij start in het centrum van de verdediging. Het is de verwachting dat... VVV vooral zal afwachten, gaat loeren op de counter. Maar VVV ja, is natuurlijk ook beducht voor dat voetbal van AZ. Dat vorige week weer, uh, vorige speelronde, een uitstekende wedstrijd speelde tegen Twente. Met name die slotfase. Drie doelpunten in de laatste drie minuten maakt uiteindelijk een 4-0 overwinning. Ongekend sterk. Toch heeft AZ de laatste wedstrijden nogal wat mogelijkheden nodig om tot score te komen. Kan kan ook maar dus in de vorige thuiswedstrijd duur te staan. Slechts 2-2 tegen Rodiënzee. Staat nog altijd natuurlijk op de derde plek. Maar offensief, attractief voetbal, dat zijn toch wel de begrippen waar je aan denkt bij AZ1-wijziging. Suntjens, die tegen FC Twente zo uitblonk op links, start weer op links. En Joris van Overheem, hij start achter spits Wout Weghorst. Die de vorige wedstrijd twee keer scoorde. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de uitblinker aan de, Alkmaar. de Alkmaarse zijde. Ali Alireza Max, Beide tien keer gescoord. En beide twee keer tegen FC Twente. Tref zeker. Ik denk dat we een AZ kunnen verwachten dat weer dominant zal willen gaan voetballen. Dat VVV de wil op wil gaan leggen. En dat natuurlijk hoopt op misschien wel een foutje van Ajax... Want het staat maar vijf punten achter de Amsterdammers. Op de tweede positie staan de hoofdstedelingen. AZ dus op jacht naar een betere klassering. Naar een mooiere wedstrijd. En het eerste slachtoffer van die dadendrang moet worden VVV Venlo. En er is straks ook nog Heerenveen tegen Roda. Heerenveen 30 punten, Roda 16, nummer 9 tegen nummer 17. En Heerenveen begint eindelijk thuis ook eens te winnen, de laatste drie zelfs. En Roda, ja, het leukste wat ik bij de statistieken tegenkom... is dat ze sinds 2004 niet meer hebben gewonnen met carnaval, Ach, nog niet meer. Nee, dat heb ik ook uh, gelezen. Ja, het is een beetje het home van de Champions, zat ik zelf te denken vandaag. Hè. Want eigenlijk al die schaatsers, zelfs Shinky en Kluis... komen natuurlijk eigenlijk allemaal uit Heerenveen... Ja, dat was dan iets waar ik even aan moest denken. Maar jij hebt ook gelijk hoor. Carnaval en Roda is geen prettige combinatie. Uh, daar komt vanzelf een keer verandering in. Maar er zijn wel wat problemen. Bijvoorbeeld Gustafsson, de huwelijk van Feyenoord, is geschorst. DJ basisplaats de laatste periode, gekomen uit Duitsland. Geblesseerd, Milt, handige dribbelaar van Kamp, uh, een Belg, komen met z'n tweeën erbij. Shaïn is geen optie. De topscorer. Zes doelpunten. Ook geblesseerd. Dus er zitten wel wat problemen bij Roda. Dat maakt het allemaal niet uh, makkelijker om dat negatieve record een keer te breken. En dan kan je nog een lijstje namen gaan noemen. Ik zal het niet allemaal uh, gaan, uh, gaan voorlezen. Maar een aantal spelers wat er ook niet bij is. Bij Heerenveen valt dat allemaal reuze mee. Doelman Warner Haan ligt er al een tijd uit. Dat is bekend. Martin Hansen staat zoals altijd uh, op doel. En op het middenveld ja, is het steeds een beetje stuivertje wisselen. Torsby of van Amersfoort. Nou ja, die speelden dan van de week. Herenveen hoopte ruimte te vinden achter de laatste lijn van Pek Zwolle. Verloor daar wel. Met name in de eerste helft ging het mis. Eh, tegen Pek Zwolle in Zwolle. En Rode Ajax was lang geen gekke wedstrijd. Twee keer gescoord tegen Ajax. En toen kwam Klaas-Jan Huntelaar aan de beurt. En ja, verloor Rode JC. Bij een goed resultaat kunnen deze ploegen allebei een puntje of een plekje moet ik eigenlijk zeggen, omhoog in de stand. Achtste, zestiende... Houdt niet over en voor Roda zal het een zwaar seizoen blijven. Herenveen Heerenveen heb je steeds het gevoel, als het nou een keer gaat draaien, dan kan er met dit elftal gewoon wat. Want er zitten goede spelers in, maar ja, eerlijk is eerlijk Ronald, dat denken we eigenlijk al in jaren. En het wil maar nooit een keer echt gaan vlotten met Jurgen Streppel en Herenveen. Ed Jansen, scheidsrechter, kwart voor negen aftrap, voetbal, Herenveen Roda hier. Twee uitslagen in het buitenland in Engeland. Manchester City, de koploper tegen Leicester City, werd 5-1. En Bayern München tegen Schalke in Duitsland werd 2-1. Het was de verrassing van de dag uh, op de Olympische Spelen. De gouden medaille van Carlijn Achterreekte op de drie kilometer. Haar succes is ook het succes van coach Jacori. Hij begeleide onder andere Marianne Timmer, Mark Tuitert... en Stefan Groothuis naar Olympisch Goud. En nu is het dus ook gelukt met Carlijn Achterreekte. Jeroen Stekenburg praat met hem. Ja, Gori, sport bestaat bij verrassingen. Dat maakt sport heel erg mooi. Is dit voor jou net zo'n grote verrassing als dat het voor ons allemaal is? Uh, ja, als je Olympisch kamp... zij wordt Olympisch kampioen. Dat is natuurlijk iets gigantisch wat ze hier doet. Alleen... Als je, als je naar de... kijkt wat ze kon het hele zomer... dan wist je dat zoiets ergens moest zitten. Dat weet je dan. Je weet dat het ergens zit. En dat hebben we ook uitgesproken. Ergens zit zo'n tijd... En potverdikkie, op dit moment pakten ze hem, zeg niet normaal. Dit was echt ongelooflijk. We hadden die tijden doorgenomen met haar. En ze race gewoon, pat, pat, pat. En één keer race ze, ze, ze komt zelfs nog een paar tienden sneller uit dan we gehoopt hadden. Maar ze reden helemaal spot om. Dit was echt ongelooflijk wat ze hier presteerde. Het gaat in je ploeg, die doen dat week in, week uit. Zij doet dat nu een keer op een, moment, ja, op een superbelangrijk moment. Is dat, ja, is, dat, is dat typisch kleine achterreek? Nou ja, blijkbaar. Ik bedoel, uh, ze is grillig. Maar ja, ze is tot dit in staat. Dus ja, uh, ze is grillig. Dat is ze. In het begin van het seizoen uh, belden ze me op. En dan zegt ze, Jack, ik wil op tijd in vorm zijn. En, uh, want dat, dat mislukt mij elke keer. Nou ja, ze zijn er helemaal mee bezig geweest, mee bezig geweest, mee bezig geweest. Maar ja, dat mislukte nog wel een hele hoop keertjes, zeg maar, dit seizoen. Alleen nu, op dit moment, doet ze het. Ah, dat is geweldig. Doe jij het ook een beetje? Want gaat dit ook betekenen dat jouw hele ploeg deze vorm heeft? Ja, ik teken ervoor. Alle jongens zijn goed. En uh, we zullen voor elke afstand knokken. Voor elke afstand waar we sluiten zullen we knokken en uh, zullen we zien wat er van komt. Eerste vraag ging over of het voor jou ook zo'n verrassing was. Je hebt een hoop woorden gebruikt inmiddels. Niet echt antwoord gegeven nog. Had jij hier een kruisje achter gezet voor het, voor het Schaatsen dat dit misschien wel een medaille kon worden of, of helemaal niet? Dat het misschien een medaille kon worden, wel, maar niet goud. Ik had geen goud verwacht, eerlijk is eerlijk. Ik weet wel dat het ergens zat, het zit ergens, dat, dat, dat merk je, dat voel je. Het zie je al, van alles wat we, wat we zo'n heel jaar met hem meemaken. En uh, ja, je denkt ervan, als we alles op alles op alles op alles zetten... misschien zit er dan een podiumplek in. En dat zei Jacques Ori, de coach van de Carlijn Achterrechten... die de eerste gouden medaille voor Nederland pakte. Goud winnen in het shorttrekland bij uitstek. Met die missie is Sinkie Knecht afgereisd naar de Spelen in Pjongjiang. Vandaag was de eerste kans op de 1500 meter. Het werd geen goud, zilver. Een reportage van Edwin Cornelis over de dag van Shinky Knecht. De Noong Ice Arena loopt langzaam vol. En je komt nog eens wat mensen tegen. Hier vlak voor mij passeert de Mike Pence. En ik zie ook plukjes oranje, maar vooral toch die Koreaanse vlag. Want shorttrack, het is bekend, is natuurlijk de Koreaanse sport... En uh, ja, als ik afga op die persconferentie die de Koreaanse schaatsers eerder gaven, die waren benieuwd hoe goed Shinky Knecht was. Hoe is het hier bij de fans? Are you afraid of Shinky Knecht? What is Shinky Knecht? I'm sorry, I can't understand. You don't know Shinky Knecht? Ja. Yeah. this is in English. Hij is from the Netherlands. Oh, I we don't know the Netherlander islands to work. No Shink. You don't know Shinkie Yeah, sorry for that. Short track skater. Yeah, but I'm Ah is uh, a skater. Speed skater. Ah. Now we are no. we. I got it. After tonight you will know. After tonight. Oh, dat is een goed gesprek zeg met de Koreanen. Hier nog één you know Shinky Knecht? I don't know. Socky Sim. No, Shinky Knecht. Uh, ja, dan ga ik het gewoon bij de Amerikanen proberen. What is Shinky Knecht? Shinky Knecht. I don't know what that is. Is a, a short track skater. It, you never heard of him? <laughs> no. no. But he's gonna beat you all tonight. Is he really? Well, well, we'll see it on the track. Oh, nu vallen ze allemaal. En dan moet hij er echt wel omheen nu. Oh, dat liep maar net goed af. Nog een val. Sidney Kovok. Nog maar drie man over. Hij is door. Dit is een ongelofelijke heat. De eerste rit uh, verliep wat moeizaam. Ik voelde mezelf net een kleuter. Maar ik... Want was dat in die heat toch een beetje ja, de onwennigheid aan zo'n Olympisch toernooi met, met, met alles wat erbij komt kijken? Wat was het dat het uh, kleuterachtig was? Nou, het is, was gewoon, ik was, uh, ja, ik was te bang en ik wou geen fouten maken. En dan uh, krijg je dat soort dingen. Dat was het uh, vooral. Dit is toch echt niet wat we verwacht hebben, maar hij is ijskoud gebleven. Maar ja. hij had wel verschrikkelijk in de problemen kunnen komen. Hoe heb je de boel weer op de rit gekregen? Had je een pep talk nodig? Spreek je jezelf dan even streng toe? Ik heb mezelf vanuit op de plek gezet en gewoon een halffinale ik had. En dan uh, gaan we gewoon een paar seconden later gaan we weer volle bak. Knecht kan vogeltje vrij doorschaatsen nu. Want deze mannen achter hem, die kunnen hem nooit meer aan in deze laatste meters. Sinky Knecht gaat voor de tweede keer in zijn carrière individueel een Olympische finale rijden. Sinky Knecht! Hij zwaait naar het publiek, Shinky Knecht. Hij balt de vuist. Weet dat hij samen met Islak de Laat gaat rijden tegen onder meer twee Koreanen. De finale gewoon genoten van het moment en zo hard nog geslaagd. Eens kijken of Korea kennis gaat maken met Shinky Knecht. En weg zijn ze, en nu wordt pas bepaald wat voor race het is, wat is de tactiek, wat wordt de strategie? Racetactisch uh, viel het allemaal net even wat anders dan dat ik had gepland. En uh, als je dan met vijf rondes te gaan op kop komt, dat is, uh, is vroeg in een 1500 meter. En uh, ja, dan is het maar één ding uh, mogelijk en dat is gewoon zo hard mogelijk schaatsen. En elke ronde een beetje harder proberen te gaan. En, uh, Knecht, Bantega, 28, in de kracht van zijn leven. Zeker als je het hebt over zijn sportcarrière. En hij moet nu naar voren toe dat is ook wat dan hij doet. Dan zit je de kop en dan is het nog 500 gegaan. Ja, dan heb je geen keuze, dan moet je gewoon blijven gaan. Want dan heb je de spiedende ogen van de Koreanen achter je. Ja, dat sowieso ook, en, uh, maar van iedereen. En uh, als je dan nog weer een keer terugvalt en weer op moet zetten... dan is het gewoon niet tijd voor. Dus, uh... Lim, Knecht. Valpartij bang. De grote wang is gevallen. Ik weet goed, maar uh, de Koreaan uh, had, een kleinere had iets meer versnelling dan mijn benen. En uh, ja, kwam kom er net uh, voorbij. Dat was ontzettend jammer. Lim gaat het goud pakken. Terecht is de nummer 2 op de 1500 meter. En applaudisseert voor de Zuid-Koreaan. En een patch op de helm van de Koreaan. Ja, maar dat is meer de felicitatie van, uh, dat hij het goed gedaan had. Dus uh, nee, niks ging, uh, geen pauw wil. Maar wat overheerste er nou bij jou? Natuurlijk kom je om te winnen. En als je naar tweede wordt, dan is het gewoon natuurlijk ontzettend zuur. Maar uh, ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk zal ik gewoon blij moeten zijn met op zilveren medaille. Maar de naam van Sienkie Knecht, die kennen ze nu echt ook wel hoor, in Gangneun. En reken maar dat de angst gaat toeslaan. Want er komt nog meer. Het is gewoon zilver, maar we hebben nog drie medaillekansen, Dus we uh, blijven gewoon uh, rustig. Stap 1. Stap 1 is gemaakt, ja. Een reportage van Edwin Cornelis was dat. We gaan naar Alkmaar. AZVVV, Chris Robben. Met een vervaarlijk schot van Clint Leemans. Van een meter of 30 vanuit de vrije trap. Het was eigenlijk niet zoveel aan de hand voor AZ in de derde minuut van deze wedstrijd. Maar Mietje verstapte zich. Kastelen pikte de bal op. En vervolgens moest Koopmijners de overtreding maken. De bal werd dus een vrije trap. En Leemans kon voluit uithalen met dat goede linkerbeen. De bal zeilde de hoek in. Maar daar stond uh, natuurlijk uh, de goede goalman, de goede doelman van AZ, Marco Bissot. Inmiddels heeft de thuisploeg uh, de bal. 0-0 is de stand. Diakos komt naar voren toe. Eén keer gescoord in de Eredivisie en dat was tegen VVV. Speelt nu naast Svensson. Svensson, de combinatie, goed met Van Overeem. Die stuurt je Baks de in op de rechterkant van het veld. Strake voorzet en een kopbal daarvan wout weghorst, maar die gaat naast weghorst, claimt dat er nog een vvv eraan heeft gezeten en dus een hoekschop moet krijgen, maar daar wil albert lintart dit uh, houden, de, uh, de scheidsrechter niet aan en dus uh, mag vvv Even een doeltrap gaan nemen. Oernestal die natuurlijk zijn doel schoon wil houden. 29 punten heeft VVV al meer dan de laatste keer dat VVV in de Eredivisie speelde. En tevens ook degradeerde. 28, dat was een jaren of vijf geleden. Overigens is het ook een jaar of vijf geleden dat VVV in het carnavalsweekend wist te winnen. was tegen de Graafschap op de Vijverberg met 1-4. Maar dat zijn lang vervlogen tijden. De realiteit leert dat AZ weer in balbezit is aan de rechterkant van het veld. Kort combinatiespel. De bal gaat naar Koopmijners. Koopmijners opent op Oujan. Die vraagt meteen om meer bijsluiting. Gaat de bal naar Seuntjes. Mat Seuntjes. Want hij speelt vandaag tegen zijn broer Ralf voor vorige wedstrijd dat de twee tegenover elkaar stonden was de eerste keer in de divisie. Toen uh, maakte Ralf wel een goal, maar het was wel een eigen doelpunt. Dus dat zijn uh, fijne familieetentjes uh, daarna geweest. Nu uh, mogen de heren het opnieuw gaan proberen. Korte combinatie van AZ is goed. Gaat Mietje op avontuur, kan ver komen. Danny Post zit ertussen. Uiteindelijk is het uh, de bal die over de achterlijn gaat. Of zijlijn moet ik natuurlijk zeggen. En is de inworp voor AZ. Vijfde minuut in Alkmaar, stand bij AZ VVV 0-0. En ook Herenveen en Roda zijn bezig. Ragnar ja, het beleg van het Kerkraadse doel is begonnen nu met Dunsel Dumfries, een kopbal van dichtbij. Het is de derde kans voor Heerenveen. Het is 0-0 na vier minuten, maar de derde kans voor Heerenveen binnen een paar tellen eigenlijk. Het begon met een schot vanaf de linkerkant van Eudegaard, maar net voorlangs. Bal werd aangeraakt door Heerderjurrius. Hoekschop voor Heerenveen, dat was de eerste, daar was het heu. Die de bal naast zou gaan, omdat Banggaard, die geen idee had, de bal nog raakte op het laatste moment. En daarna dus Dumfries, die ook van dichtbij mocht koppen. En nu wachten we op de trap van Heerde-Jurrius. Als Roda dus een aantal keren goed is weggekomen en is wakker geschud, mag ik aannemen, door Hereveen. bal achterin bij de Vries weggehaald. Bulthuis aan het werk gezet, op het middenveld terechtgekomen. De linksback van Veen de oud-Utrechter. En dan gaat de bal helemaal naar Hidde Jurrius terug bij Rode JC. Staat een, nou wat is het, anderhalve meter buiten zijn strafschopgebied. Helemaal op de punten van aan de rechterkant. Zoekt het hoofd van Van Kamp. Kan niet verlengen, kan ook geen contact maken met Machi Nekombo. Hij, uh... Vormt uh, samen met uh, Van uh, Kamp de voorhoede van uh, Rode JC 4-4-2. Het was even puzzelen voor Robert Molenaar, maar dit heeft hij ervan uh, kunnen brouwen. Kobayashi heeft de bal uh, aangepakt. Dan is daar Kaart. Uh, We zitten net op de Roda-helft. Buitenkant voet gespeeld door Stijn Schaars naar de rechterkant. Dumfries houdt de bal binnen, wil uh, er langs. Maar uh, ja, het is uh, geen overtreding uh, toch? Ik dacht even aan een overtreding van Van Steenkisten. Maar die wordt niet gezien. Bal over de zijlijn gelopen. En dus mag er worden gegooid door Roda Jesse. Iets uh, over de helft van de eigen helft. Een beetje richting de middenlijn wat meer. 0-0 stand. Bijna zes minuten op de klok. Roda komt er heel moeizaam uit scoorde wel vier keer in de afgelopen tweede duels. Dat zal Delft wel wat uh, vertrouwen geven, maar hier uh, staat het voorlopig toch wel onder druk. 0-0 en iets meer dan zes minuten in Friesland. Tweede helft bij Sparta PSV, Arman. Is begonnen, is 2,5 minuut oud en de wedstrijd kent een 1-1 tussenstand. Er is gewisseld ook in de rust, waarbij de ploegen één keer. Lozano kon niet verder, blijkbaar. Is toch afgehaakt in de rust en is vervangen door de IJslander Gudmundsson. Dat is een opmerkelijke wissel, want niet Pereiro wordt gebracht door de Goyaan, maar Cocu kiest toch voor Gudmundsson? Zou hij Perero dan in de pikorde gepasseerd. Zij, dat is een interessante vraag voor een afloop. Opvallend is het zeker. Sparta heeft ook gewisseld. Debt Nilo Santos daar in de ploeg gekomen. Voor Loris Bronjo. Nu krijgt Sparta een uh, vrije trap. Tikje in de rug. Bij uh, Van Moorsel. Vrije trap mogen ze nemen. Een meter of tien over de middenlijn. Net een uh, smerige, ja. Een beetje uh, niet heel sportief overtreding van Sander Fische. Die liep Luc de Jong heel hard in zijn rug. En die weet natuurlijk dat de Jong ontzettend veel pijn heeft daaraan. En aan de ribbenkast door een incident in het begin van de wedstrijd waar hij verkeerd terecht kwam. En dan ja, probeert hij op die manier daarvan te profiteren. De Jong was boos en onze ploeggenoot ook. Maar hij kan wel gewoon verder. Sparta mag een vrije trap nemen na bijna vier minuten in de tweede helft. Die vrije trap die komt vanaf de linkerkant. Wordt getrapt door A-Nag, maar gaat alles en iedereen voorbij. Ook aan de doelman Zoet. En dat laat hij zelf gebeuren, want hij kan hem gewoon over de, doellijn, over de achterlijn laten gaan. En zelf de doeltrap nemen. 1-1, dat is natuurlijk niet genoeg voor PSV. Dat moet hij gewoon winnen. Om niet aan averij op te lopen. Ajax speelt morgen op papier redelijk eenvoudige thuiswedstrijd. Om half 1 tegen FC Twente. Maar deze voor PSV die is op datzelfde papier eigenlijk net zo eenvoudig. Want Sparta is de nummer 18 van de Eredivisie. Daar gaat de bal van zoet naar voren. Richting de Jong opnieuw. Fischer bij hem in de buurt. Maar de Jong kop door. En de bal gaat via Mauro naar Gutmundsson voor het eerst. Mauro krijgt de bal terug. Maar de bal wordt onderschept door Nederland. Hendricks probeert dan ertussen te zitten bij Van Moorsel. Dat lukt niet. Want opgevangen door Dos Sanders op het middenveld. Goede opening gelijk zegt naar Van bal. Hij moet naar Friday. Die staat helemaal vrij als de voorzitter goed is. Het is een goal, maar de voorzitter is niet goed. Friday had niemand bij hem in de buurt. Schwab is niet nergens te bekennen. Maar de voorzitter van Van Moorsel vanaf de rechterkant belandt zomaar in de handen van Zoet. Dit was gewoon een grote kans voor Sparta. Ze profiteren niet van die kans. PSV aan de andere kant. Aan de linkkant met Brenet al dicht bij het 16 meter gebied. Moet toch even terug. Richting Jorrit Hendricks. En zo staat het na 50 minuten voetballen in Rotterdam. 1-1 bij Sparta PSV. Jays. Herakles 2 en eindigt in 1-0. Utrecht tegen PEC Zwolle 2-1. We, we zijn een minuut of tien bezig in de tweede helft bij Sparta PSV. Daar is het 1-1. En bij Heerenveen Rode en AZ VVV is een minuut of twaalf gespeeld. En bij beide wedstrijden nog niet gescoord. 0-0 dus. We zijn terug naar het nos Chinaal van 9 uur. Met nog 2 uur. NOS langs de lijn. Tot zo. Deze week een uitzending voor de echte vroege vogels. We zijn er alleen van 7 tot 8. Een prachtig uur met... Het regenwoud van Centraal-Afrika... Een reportage over vogelhutten die steeds luxer en exclusiever worden. Ik ben nog uit de periode dat ik onder een netje moest zitten... of in een sloot moest liggen, maar het is nu zo'n luxe, <lacht> ja. En één klavertje vier brengt altijd geluk. Maar wat als je er als kunstenaar 337 vindt? Ja, als je er zoveel vindt, dan per klavertje... neemt toch het geluk dan weer een beetje af. Morgenochtend van 7 tot 8 Op NPO Radio 1. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten.